en een groei van zo'n 5%. Caro Emerald heeft haar optredens tot juni afgezegd. De zangeres heeft een poliep op een van haar stembanden. Daardoor moet ze al haar werkzaamheden staken. De poliep werd ontdekt tijdens een routineonderzoek bij de KNO-arts. Volgens het management is stemrust alleen geen optie, maar moet ze worden geopereerd. Caro Emerald won zaterdagavond nog de popprijs 2010. Het weer bewolkt en regenachtig. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan ongeveer 7 graden. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. Met nu. Hello, I am Fernando Martinez. People always say to me, Fernando, when I want to kill myself or cry into my pillow or my wife has just left me for my sister, I don't have no music to play, assuming I am not near a radio and can't listen to you on the radio. Because, Fernando, you are a genius and it is the only station I ever listen to. One day, while watching adult TV, I say to myself, Fernando, you are a genius. People are crying out for a soundtrack to listen to, to give them An optimistic slant on the tough times in life. You see, love is like a roller coaster. You pay a lot of money to be tossed around, and before you know it, the ride is over and you are covered in vomit. And if you are less than four foot six, they don't even let you get on. You see, music says things that worse cannot. When you break up with your girlfriend or your boyfriend or both, or you get fired for embezzling, you need music. Music to stare out the window or stand in the rain or drive on the freeway in a convertible with the top down in a snowstorm. So if you are feeling a little bit down, let Fernando take you on a journey. Whatever cruising means to you, here's music to cruise to, to your love. a waterfall in slow motion Like a map with no ocean There's a limit You love you love There's a limit to your care So carelessly there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 Baby Burn, de Disco Inferno van The Tramps. Ja, algemeen bekend wie een beetje de disco-stijl kent. En we zijn er weer met een nieuwe aflevering, uitzending, slash whatever van Knockout FM. Jongens, hoe is het mij? Wat een stilte, ik vraag hoe het ermee is. Werk nou eens mee, één keer in je ja, leven. het gaat lekker met jou. Hij gaat ja, het gaat lekker. goed. Lekker. Dat zou je vaker gaan zeggen? Ja, dat ga ik inderdaad vaker doen, ja. Heerlijk. Heerlijk, lekker, lekker. Maar, hoe is het met jullie? Vertel. Ja, goed. Heerlijk. Rob, lekker. Heel lekker. Mag ik nu even wat zeggen? Vertel. Elke week komt hij langs, maar Selwin liep hier net langs. Ah, alweer? Wil ik even je zeggen. Marcel, wie is Marcel? Nee, Selwin. Selwin. Selwin. Hey, maar Rob, hoe was jouw weekend, jongen? Nee, wacht, wacht. Zullen we nu met jouw weekend beginnen? Nee, nee, nee, nee. Jij, jij, ik. Ja, nee, oké. Oké, nou, laat maar. Dat is echt gewoon niet klaar, ik denk. Is het zo is het zo erg. Oh. Ja, het kreeg me een lage B. B. Ja, oké, okay, we kennen. B. Nee. Nee. Een A. Nee. Mijn Stop. weekend is best leuk. Uh, ik heb wel het hele weekend gewerkt, ochtenddiensten. Maar ondanks dat ben ik zaterdag toch nog even lekker de kroeg ingegaan Oh, oh in in Haarlem. Haarlem. Oh, in Haarlem. En net zeg je Amsterdam. Ja, eerst zat ik in Haarlem. Oh, sorry. toen heb ik daar even. Shit, heb ik het overklapt. <laughs> er was geen enkele leuke tent, dus we zijn uh, ja, overal maar één drankje, weet je wel. Maar ik moet wel even zeggen, uh, die Brinkman café is wel ja. leuk geworden. Ze hebben het toen verbouwd. Ja. Okay. Net alsof je in jaren 50 kantine inkomt. Maar dat is wel duur. Is dat zo? Ja. Mm. De laatste keer dat ik er was. <laughs> <laughs> ja, de 50 keer of niet. Oké. Okay. Ah. <laughs> ja, Voor de oorlog nog. Dan hoef je mij niks te vertellen. Dan weet ik ik heb zo'n levensliedekse gedronken, weet je wel. Oh, doordat ja, ja. ik zo jong, maar mooi jong blijf. Hij blijft ah. jong. Ja. Jong van geest. Ja. Net zoals eigen... Joop. Nou, ah, beter nog. <laughs> Ons eigen Kevin Cullen. Ke Kevin? Nee, je bent nog niet klaar met je... Oké, okay. okay. ja, ik, ik ben ik nog niet klaar. <laughs> oh, <godsend laughs> Ik uh, ging uh, dan uh, naar Amsterdam. Er was iemand uh, bij ons die wilde heel graag naar de wallen. Die was er nog nooit geweest. Wat een attractiepark. Ach, man. Oh, Al die rare vrouwen die achter die ramen staan. En die kloppen ook. Die blijven net, net klopgeesten. Ze blijven maar met die deur klappen en zo. Klets! 5 euro, 5 euro. St stonden er ook een paar mensen met hun gebit zo of niet? <laughs> die mannen die voor die ramen stonden. 5 euro, love you long time. Happy end, you want happy end? Yeah. <laughs> And you said no. Uh, uh, oh, happy right. beginning. <laughs> <laughs> ah. Maar uh, ja, dat was, uh, was wel weer leuk. En... Uh, mijn vriendin was er ook bij, dus er is oh, niks gebeurd. Oh, vals oh, alarm. Oh. Kijk, gelukkig, gelukkig. Gelukkig, Als je het over een dure Brinkman hebt, dan dat is het nog duurder. En <laughs> uh... dat voor één drankje, ja. <laughs> maar verder, ja, we zijn nog een rockcafé in geweest. Een, rock. een rockcafé. Oh, rock. Een vriend van ons, die, dat is een rocker, en die zei, ja, daar moeten we echt heen. Oh. En we, we wouden eigenlijk nou nog eentje gaan. Maar dan waren we de weg kwijt in Amsterdam. Dus we waren een beetje aan het rondslenteren. Mm -hmm. Totdat we dachten van... Oh shit, het is één uur. Om half twee gaat de laatste trein naar Haarlem. Oh, ik in auto. Ik uh, sliep bij Wendy. Oh, en weet je waar ik was? Om de hoek bij school. <lacht> <lacht> ik liep zo in... Hé, hey, die, die straat ken ik. Dat is Ja. Ik zo, hé, die straat ken ik. Verrikt, dat is om de hoek bij mijn school. Godverdomme, wat doen we hier? <lacht> want het uh, ding, de station... Ja. Is in het centrum. Mm -hmm. En jij zit in Oud-West. Oud-West, ja. Oh. Dus we waren helemaal naar Oud-West geloof ik. In energiek uh, Elandsgracht. Nou, dan was ik woensdag nog even in de pauze naar de kroeg gegaan. En dan denk hey, ik, ah, dat ken ik. In de pauze ook echt. Ja, tuurlijk. Twee euro voor een vaasje. Nou, daar doe ik het wel voor. Nou, daar doe ik het ook wel voor. Amsteltje, hè? Ik Amstel. hoop dat wij niet tegelijkertijd pauzes hebben. Ah, <laughs> ik hoop dat het verstandig is. Maar uh, Kevin, hoe was jouw weekend? Yeah. Ja, dat was leuk. Ja, zaterdag. Nee, zondag. Nee, zondag wanneer begint nou het weekend? Oeh, vrijdag. het it's Friday. Nee, vrijdag had ik... Uh, bij de... Bij, hoe heet het? Waar is het ook? Bij de Aldi begint die al op vrijdag. Ja, ja bij mij ook. <laughs> uh, vrijdag had ik een uh, vergadering van het toneel. Was gezellig. Nog eventjes nageborreld. In uh, café 4. Gezellig. Kom ik naar binnen. Hoor ik allemaal mensen heel roemoedig. Oh, dat is Kevin. Zat mijn moeder daar ook. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> ja. Dus ik dacht, oh kut. Maar was wel uh, oké. Okay. Toen zaterdag uh, scouting. Oh ja, dat is vaste prik. Hallo. Daarna, uh, toevallig, want die is ook van scouting. Ah. <laughs> uh, toen zaterdag kwam mijn vriendin eten. Gelukkig. Wat hadden zes, jullie gegeten? Na zes dagen. panga filet. Oh, oh, had jij gemaakt? Ja. Ah, wat een uh, verrassing. Zij heeft de sla gemaakt. Ah. Erg lekker. Hmm. En... Mie ja is Oh, van die uh... <laughs> <laughs> Van die uh, aardappeltoefjes. Toefjes? Okay, okay. Oh ja, die in de frituur pleurt. Ja, maar ik dan <laughs> gewoon in de, in de oven. Oh ja. Toen ja, naar aan de voorstelling ben. geweest, Dwaalspoor, waar ik zelf ook in zou spelen. dat ja, was wel leuk. Ik kwam binnen, toen werd ik al uh... Herkend? Herkend, en ik sta ook in het boekje trouwens. Trouwens wel lachen, want ik deed, boek, ik deed het boekje open, maar ik heb geluid gedaan. Voor de film. Oh, ja, ja. Uh, daar stond ik ook bij. Hij was wel leuk. Kevin Marcus. Hij heeft nu lamme armen. En toen uh, kwam uh, een van de, van de grote bazen naar me toe. En die zei, uh, wil je toevallig even naar beneden? Dus toen ben ik naar beneden. Kleedkamer geweest. Echt uh, een kwartiertje van tevoren of zo nog. Toen naar al die gasten toe. Dus iedereen heeft gedacht gedag gezegd. Uh, toi, toi, toi. Ik mag natuurlijk geen succes wensen. Wat doe ik? Bij de laatste mensen zeggen, hey, succes hè, want dat breekt geluk. Of ongeluk. Wie? Ja. Is het zo? Ja, tuurlijk. In die wereld zeker? Ja. Dan breek een been. <laughs> ik heb het uh, niet gemerkt, want ik heb het gewoon gezegd tegen ze, maar ze deden het gewoon goed. Ja, ah, top, okay. Toen naar huis gegaan, nog heel eventjes naar de fame geweest. Dat was wel oké, okay, maar veel gevechten heb ik gehoord. En klopt, klopt, klopt. Heel veel onrust. Dus, uh, we zijn heel snel weggegaan. Ah, die de fame gewoon... was een slobberparty, heb ik gehoord. Ja, maar daar wil ik niet over praten. Ik, ik, heb, ik heb ook <laughs> gehoord dat er een hele gevechten zijn geweest. Ja, maar ja. niet waar ik was. zondag zondag en uh, zondag. Zondag was het tamelijk rustig. Zaterdag was het uh, rumoerig. <laughs> ben ik naar mijn vader geweest? Het was erg gezellig. Oké. Okay. Okay. Uh, okay. Ja, het ja. ja, uh... ja, was leuk. Zo. So. Mike, dus. ja, ga ik het hoe was jou spectaculair? Mike. Mike zegt net dat hij een heel spectaculair weekend heeft gehad. Mike. Weekend? ik heb een heel leuk weekend gehad. Ja, hoe uh, was je weekend? Nee, mijn, mijn weekend begon in principe vrij normaal. Ik uh, moest vrijdagavond ik moest werken. Dat klopt dan niet hè, vrij normaal. Vrij normaal. Oké, okay, ga verder. Ik moest uh, werken. Ik, ik uh, zal je niet meer storen, ja? Okay. Okay. Ga verder. Mag ik wat, wat raden, was Zwitserland er? Nee, nee. nee. Of was het weer een van je schadeltjes? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Nee, nee, nee, uh, ik, uh, vrijdag begon, het begon allemaal nog vrij normaal, vrijdag. Ik was, uh, ben, een, ben wezen werken, daarna ben ik naar Café Gezellig gegaan, dat liep allemaal wel leuk. Zaterdag, uh, uh, zelfde laken, zelfde pak, uh, ook weer bezig werken, weer naar Café Gezellig Wat gegaan. Wat bedoel je met lakens? Zelfde laken, zelfde pak, uh, gewoon hetzelfde verhaal. Oh, zeg dat Dus toch je gewoon... bent gewoon... Met iemand naar bed gegaan nee, en nee, nee, de kleren weer aangetrokken en naar je werk gegaan. Nee, nee hij heeft ik heb, deze, ik heb dit weekend toevallig voor <laughs> jullie, dat zal jullie wel. tegenvallen, geen, seksualiteit, geen seksuele activiteiten ondernomen. Wat? En niet ineens, en niet allemaal. <hie> <hie> nee, nee, nee. Ik heb, uh, het, dat? Het, het was eigenlijk best wel lullig. Ik, ik kwam café Gezellig uitlopen en ik loop even bij de Lorne Hardy. En ik uh, zie mijn vader, zie ik daar nog staan. Die heeft me uh, nog even een lift naar huis toegegeven En die zit mij bij de voordeur, zet hij mij af. En dan moet ik even een klein voorverhaaltje vertellen. Mijn hond is loops. En ik heb twee, ik heb twee <laughs> Duitse herders. waarvan een mannetje en een vrouw, ja, vrouwtje. Het vrouwtje loopt en het mannetje wil er dolgraag op. Dus die zitten gescheiden van elkaar. Dus ik loop naar de voordeur toe. en ik wil de voordeur ook opendraaien met mijn voordeursleutel. Heel toevallig. Wat zit er nou aan de andere kant van de deur? Zit er een andere sleutel. Dus ik kan die voordeur niet openmaken. Dus ik omloop naar de achterdeur. De achterdeur kon ik gelukkig wel open krijgen, Maar onder de klink van de keukendeur. Aan de, aan de buitenkant zit een paraplu met twee spijkers, zodat die hond die klink niet omlaag kan springen, zodat die deur niet open kan. Maar <laughs> dat was ik dus even mooi vergeten. Dus ik kon die deur ook niet open krijgen. Ik had van, ja, ik, ja, ik had eigenlijk de ballen niet om ze wakker te maken. Ik van, ja, dan krijg je allemaal zoiets van, oh, maak ons nou weer wakker. Ja, ja. ja die, ze die deur maar niet dicht moeten doen. Ja, dat maar ja, af, makkelijk in. wat heeft Mike dus gedaan? Mike heeft uh, de hele nacht geslapen in de keuken, waardoor Mike de volgende dag echt gewoon zo beroerd was. <laughs> Ik heb gewoon serieus, ik heb de hele nacht in de keuken geslapen. Ik heb, ik heb wel eens maar een uurtje geslapen. Ik heb op elke manier die ik heb gelegen, heb ik pijn in mijn ribben. Ik heb pijn in mijn ribben gehad, pijn in mijn rug, pijn in mijn schouders. Pijn overal. En de eerste twee uur probeer ik in slaap te komen. Maar dat, dat mannetje had natuurlijk dat, dat, dat zoiets van, ja ik wil rellen, ik wil stoeien. Die is hyperactief natuurlijk. En die komt op een gegeven moment aflopen en die, die meppen en slaat Dus je hebt nou toch een, nog een soort van seks gehad? Seks? Nou, het was gewoon vechten van ja. leven op dood. Misschien een, misschien een pollepel in zijn reet gehad ofzo. <laughs> Toen hij zich dom draaide. Nee, uh, God, zo, nee dat oh, oh, was echt verschrikkelijk. Oh, is <laughs> ook zo, alleen oh. maar jou gebeurd. Ik, ik, ik, ik, heb, ja, gewoon, ik heb gewoon op de vloer geslapen. Ik heb en maar nu eerst in mijn Ik was helemaal kapot op. Ik was bloedzaggeheind de volgende dag en dan gingen we gezellig film kijken. Nou. Maar één ding. Je lag wel bij het lekkerste in de keuken. Eten, drinken, bij de, ijs. Ham. Bij de ham. Denk je dat je daar nog trek in hebt, naar nou, 18 bier? Ja hoor. Nee. Ik, uh, ik Ik wel. Ja, ik ga nog zelfs wel. plakken levenwoorden voor mezelf stellen, nee, Als ik gedronken heb. waar ik het meeste naar verlangde was gewoon mijn warme, grote, twee bed waar ik in wou gaan liggen stoeien. Heb jij een twee bed? Ja, ik heb een twee bed. Wat 2010? Ja. ja. En dan had je gewoon de waterkoker eraan moeten zetten en dan kreeg je het ook warm. Ik heb tegen de verwarming stoom. aan gaan liggen, tegen de zijkant van de verwarming, dus die spijlen die staan nog steeds in mijn rug. Ben je tegen de verwarming aan gelegen? Ja, om het warm te krijgen. In, uh, ik heb be jas beetje heb een beetje heb in kruimeltje houding. Uh. Ik heb, ik heb, uh, heb mijn jas, heb ik, ik heb jas over mijzelf heen, heen gegooid. En zo heb ik geprobeerd te slapen. Nou, nou, ik denk dat als je ik nog ik... net zo goed in de schuur had kunnen nee, liggen. Al als ik eerlijk ben, ik had gewoon mijn houding wakker gemaakt. Ja, ja, ik dacht, scheid ja aan, aan de ene me. kant zou ik dat ook wel gedaan hebben. Maar ja, ik had zoiets van, ja, weet je. Nee, later, deze nee, nee, gewoon, nee. Je hebt het niet gedaan. Je hebt niet gedaan, dat zou je toch nooit doen. Nee, normaal gesproken zou ik het wel gedaan hebben. Maar waarom nu niet dan? Maar waarom ik had zoiets van, ja, weet je, Laat ik nou een keertje meeleven met de mens. Nee. Een keertje wat goed. Nee. Doen. Ik ben een keertje om vier uur naar mijn Open Alma gereden. <lacht> in Zwanenburg, ik bel aan. Goeienacht. Nee, wat, wat? Ik zeg ja, sorry, ik kon niet thuis in. Dus eh. Uh... Nee, moet ik jullie wakker maken? Ik ben met oud en nieuw met mijn lammenhuisjes. Gewoon met de verhuisdoos en mijn dekens <lacht> en mijn kussen. Ben ik gewoon naar mijn ouders fletje gelopen. Hoor. Wat een heerlijk oh, begin van 2011. Heerlijk. Heerlijk. Uh, uh, heerlijk, nee, dus heerlijk. Ik heb heerlijk. heb ik sowieso de hele gang. Pijn gehad, ik heb gewoon geleden onder mijn slechte slaap, ik had maar echt een uur geslapen. Ik moest die hond continu van me afschoppen, want die, die, kwam, die, die, die, wou, die wou continu spelen. Dus die had, hij, zat, hij zat continu in mijn handen te bijten, in mijn benen bijten, op een gegeven moment bijt hij met mijn neus naartoe was. Toen ging het te ver, toen heb ik hem de hele keuken doorgeslagen. Ja, hij zat ook de hele tijd aan je been, tegen je been aan te rijden. Nee, dat, dat, dat doet hij niet, dat doet hij niet. Weet oh. oh. ja, je van wie dit nummer is? The Village People. Nee, ja, jawel. Ja, wel. <laughs> ja dat is van de Village People. Maar uh, ja. dus, dat was een beetje jouw weekend? <laughs> dat was mijn, mijn getuisterde weekend. Gaan we nog wat leuks krijgen deze uitzending, aflevering, uh, gedoe? Dit, dit ja, hele gaan we verschijning huh? Ik heb sowieso uh, het de, ma de man achter de knop bedoelt, die vertelt het er altijd? Ik heb het raarste nieuwtje heb ik, uh, ooit op de kop getikt, maar dat, uh, dat komt straks. Heb ik je dat zelf de... geschreven? Ja, man slaapt in keuken omdat hij zijn meer <laughs> ja, niet in ja, de ja. Man in Zandvoort raakt onderkoeld in keuken. <laughs> <laughs> oh, wat zou lief hebben. Ik had wel een eigen om het gaspitje nog open te gooien. Ja, <laughs> dat heb ik niet gedaan. Nou, we gaan lekker genieten van... Geniet Mike, Ja, van My Chemical Romance met... Na na na na na na na na na na na Dat doet me aan de, aan de last ketchup song. Zoals Robert in het zei, My Geniet Chemical van. Romance. na na na. Ja, jullie horen het al. The love is in the air. <laughs> hij, <laughs> hij ziet het weer niet, hè? Mike. Ik, ja, ik zag het inderdaad even niet. Mike, ik, maar dit dit is dit niet zijn zijn filler. Filmen, Zie je, je had mij gewoon achter die knoppen moeten laten samen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, ja. Ik, vind al, ik vond dit wel een leuke filler. Ja, ik vind het wel wat. Hè, ja, het past inderdaad wel bij mijn personage. Jij als uh, mm -hmm. seksoloog. <laughs> de, Tom, de Tom Jones van uh, Nogha. Van nee, <laughs> ik kan dat. hem niet zeggen, jongens. Wat, Nog seksoloog? Nou, in ieder oh, geval, ik heb. Dit past eigenlijk Mike wel weer gelijk bij nu. wat we hier. Ja. waar we het over gaan hebben. Zou Mike een van die honderd zijn? Ik hoop het toch niet, zeg. Natuurlijk maar thuis, ik weet wel zeker van niet. Honderden mannen ziek door seks. Nou, ik niet. Hoor. Honderden mannen worden <laughs> ziek van seks na een zaadlozing. voelen ze zich een week uh, beroerd door griepachtige verschijnselen. De mannen zijn allergisch voor hun eigen zaad, blijkt uit onderzoek. Dat schrijft de Telegraaf Zaterdag. Volgens een neuropsychiater Marcel Wallinger en van het Haga ziekenhuis in Den Haag zijn er in Nederland honderden mannen die na een zaadlozing last krijgen van griepachtige klachten. Als rode ogen, een loopneus, zere spieren en vermoeidheid. De klachten houden soms wel een week aan. Wallinger kreeg in 1998 zijn eerste patiënt met de klachten. Twee jaar later meldde zich nog een man met het onbekende probleem. De arts ontdekte dat de klachten niet psychisch zijn, maar dat de mannen overgevoelig zijn voor hun eigen zaad. Hij bedacht een naam voor de ziekte, het Post-Orgasmic -Or Illness syndroom. Waldinger heeft, heeft zelf 45 patiënten met de aandoening, maar hij vermoedt dat er in Nederland honderden mannen zijn die, die deze ziekte hebben. Ze durven zich niet te melden bij de huisarts, omdat ze zich schamen, denkt hij. Na jarenlang onderzoek heeft Waldinger inmiddels een behandeling voor de allergie ontwikkeld. De mannen, door de mannen te injecteren met verdund zaad, neemt de afweerreactie van het lichaam af. Zo wordt het, ongevo Zo wordt het ongevoelig voor zaad. Na een, paar jaar start na een paar jaar na de start van de behandeling verminderen de klachten aanzienlijk je zou er hey. maar last van hebben. Ja. ja. <laughs> Michael, hoe voelt het nou? Ja, toch echt, echt wel kloten. <laughs> nee. Hey, mag ik even een injectie? Ja, hoor. En dan heb je in één keer een kind in je ader zitten ofzo. Ja, dat je begrijpt ja, je zin in negen maanden. Wat is dit nou weer verbuld, hé? <laughs> wel erg, hoor. Ja, ja. ja, ik vind het ja, ik vind, ik vind. Daarom heb ik hem uitgekozen. Ik denk, dat nou, dit is wel... Maar ja, een ja het, het kan pasbaar. ook zijn dat ze zichzelf gewoon erin in hun gezelf... Uh, ja, laat maar. Het zou kunnen. En uh, nou, de politie heeft trouwens ook een nieuw vervoersmiddel, hè? Oh ja? Ja, politie per taxi naar Plaat de Ligt. Dat kan ook, hè? <laughs> Speurders van de federale politie mogen tijdens hun wachtdienst geen anonieme dienstwagen meenemen naar huis... ...tenzij ze die veilig kunnen parkeren in een garage of desnoods op een oprit. De auto gewoon op straat laten staan? Mag niet. De leiding van de federale politie heeft nu een belachelijke oplossing bedacht. Zegt uh, Axel Pools van politievakmond Seipol, die uh, de regel aangeschaft wil zien. In ieder geval afgeschaft, sorry. Dus het is niet in Nederland? Nee, kennelijk niet. Maar dat zal in Nederland ook nog wel een keertje gaan Excel. gebeuren. Excel, van van de Beverly Hills Cups. Wie geen oprit of garage heeft, moet zijn dienstwagen desnoods bij het dichtstbijzijnde kantoor van de lokale politie uh, gaan parkeren. Als er dan s'nachts een oproep komt, moet hij eerst een taxi bellen om zich naar het commissariaat. Moeilijk wordt hè? Sariaat. Ja, wacht even. Nog een keer commissariaat te laten voeren. En dan uh, vandaar te vertrekken naar het Plaatsdelict. Je kan je inbeelden hoeveel kostbare tijd zo verloren gaat. Uh, Sipol eist een uh, schrapping van de regel. Desnoods zullen we de actie voeren om deze maatregel weg te krijgen. Hij is volkomen zinloos want er bestaat geen probleem van gestolen dienstvoertuigen. De woordvoerster van de federale politie bevestigt dat de maatregel bestaat. Hij is niet nieuw zegt ze. We hebben hem alleen recentelijk nog een keer in de herinnering gebracht. Dienstwagens moeten veilig geparkeerd worden, want in die auto's ligt speciaal materiaal, zoals blauw licht met een radio. We willen niet dat zoiets in verkeerde handen valt. Het tijdverlies waarover Seipel klaagt valt volgens haar wel mee. Het gaat hier om politiemensen van de tweede lijn, niet om mensen die noodoproepen moeten beantwoorden. En als het nog kan, zou je deze nummers in het programma kunnen inpassen. Thanks alvast tot vanavond. Oh, dat hoort er niet bij. Nee, dat hoort niet bij. Het ja. is te laat. Dat is te laat. Te laat, te laat, te laat. Ja, leuk. Maar mochten we muziek te weinig hebben, ik heb nog vier leuke nummers klaarstaan. Nou, uh, we, zitten hey, we zitten vol. Het zal je maar overkomen, je komt bij de dokter en je krijgt gewoon zaad in je gespoten. <laughs> ja. <laughs> en wat heb jij voor medicijn? Nou, het heet Sperma Lucas, maar het uh, <laughs> blijft een hele rare bijwerking. Ik heb last van opgezwollen enkels, ik voel me een beetje misselijk s ochtends. Ik, eh, ik koop bijna nooit sperma. Ja, inderdaad. Wat zeg je nou? <laughs> ik koop bijna nooit sperma. Oké, okay. juist. Hey, een okay. nieuwe oude toilet. Pfft. Sperma, sperma, ja, sperma zo... number 5. Ik ga eens drastisch <laughs> number number 5. Ik ga eens even met jouw vriendin praten, want dit is niet goed. Wie, met wie is de vriendin? Wendy. Maar we gaan nu luisteren naar the real thing. You, to me are everything. Gadver Mike, smerig hoor.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 a little relaxation, you know? Run it. Listen this tune <laughs> Listen this. As I was saying, not a Bob Sinclair trap Gary Pye, but a man called q me and Salamon. Yes, man. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, you want to Geweldig. Kappen. Doe ja, je jezelf je je en dit leven ja. nou, aan, ja. Geweldig. Nee, ik vind het een leuke filler. Leuk, hè? Ja. ja. Heb ja. ik uitgekozen. Celebration. Ook een goede. <laughs> oh ja, daar word ik niet boos ja. hoor. <laughs> nou, jongens. Zitten we daar met onze Monster Energy. Jesus. Met onze Monster Energy. ga ja, roll de uit, met, alsjeblieft. De bak met pinda's voor ons neus. Ah. Nog nagenieten lekker, van ons lekker. geweldig originele weekend. Lovend Echt? door het grindpad <laughs> En de bel gaat uh -oh. de, de bel, zo Kloppend aan de deur van mijn keuken. Er wordt aan de deur geklopt ja. en gebeld God Hij schammer. pakt de sleutels <laughs> We moeten een hoorspel een keer gaan nee, doen Nee, dat, nee. ja. dat, dat schijnt heel duur wat. te zijn Waarom? We doen het toch zelf? Ja we doen het inderdaad zelf wel ja, dat hoorspel ja, maar uh, <laughs> de bar gaat weer beginnen vanaf deze donderdag, jongens. Ja. Met uh, de nee. Heidi's. Ik ben benieuwd naar de Heidi's. Ik heb een foto net gezien. Ja. Hey, Wie gods, is die ene? Onbeliefde. Wacht even hoor. We, we gaan eventjes de advertentie uit de Zandvoortse Courant. De Zandvoortse Courant, onze eigen lokale krant. Jaargang 7, week 2, 13 januari 2011. Joop heeft al 7 jaar lang werk. What? <laughs> Ja, hier, T Tiroler Bar Battle met de Heidi's. Dat is eigenlijk wel een beetje gejat van onze. Ja, van wat uh, dingen wat we altijd hadden bij de Loddl. onze appelski-avond. Uh, het, is, het is een beetje het kleine appelski ski. Uh, ja, inderdaad. Nee, het is ze hun eigen ingeving. Ja, maar alsof het was nog het Tiroler-idee. Ja. Ja, nee, nee, het is allemaal. hun, nee, hebben hun nee, eigen het leuk, ingang. Leuk. Het, ze hebben het zelf bedacht. Ik ben benieuwd. <laughs> ja, het is leuk. Uh. Ze hebben het ben, uh, meenemen, nee, nee. Ik ben hartstikke nee, het benieuwd. Hartstikke ik zat net al naar de foto te kijken. Leuke het dames is, die het uh, gaan doen. Ja, daar kijk je alleen maar voor. Natuurlijk, <laughs> ja, Je, je voor bent aan? er niet eens. Het is bij. Daar ja, uh, donderdag. Jongens. Ja meneer. je. Nee, nee Klikspaan. Klikspaan? Oh, jee. De 20 jongens, dat is donderdag vanaf 8 uur. Loterij met fantastische prijzen. Maak me gek. En uh, heel veel sponsors, waaronder uh, Polonisch Haarwinkel, dat is mijn kapster. Niet de mijne. Uh, nee, Tromp. Mij Tromp. Hé, hey, dat is mijn kaasboer. Radio Correct. Dat uh, zijn wij niet. S nee, S dat zijn wij zeker niet. Time, Sacktime. Time, mooie kleine winkel. Replay in die zin. Skyline, dus zijn gewoon de kerkstraat afgelopen. Ja. <laughs> <laughs> nou jongens, wij lopen gewoon straks door de halt, staat voor voor onze sponsors. Wel een goed idee. Hey. Hey. <laughs> <laughs> Dit is 70 jaar. En ja, hoor, daar gaat hij weer. Op zijn schaatsen, de hel van 63. Het <laughs> zegt 63, <laughs> heb jij die film gezien? De hel van 63. Ik heb hem thuis lekker wel drie keer gezien. Hij is goed, hè? Hij is super. Ik uh, ja, heb de film gezien, de boot het wrakt. Ja, eindelijk! Nee. Maar <laughs> ja. weet jij je, weet je waar, waar ze het opgenomen hebben? Nee, dat weet ik oh. niet. In Noorwegen. No Noorwegen. Kan je het zien? Nee. Nee, dat komt omdat ze de boerderijen er al achterop hebben geplakt. <laughs> Met de computer. Maar ze zijn nee, echt naar Noorwegen gegaan hoor. Ik zou niet zeggen dat het Noorwegen is. Hoeft niet? Nee. Nee? Nou, absoluut niet. En ze, ze hebben wel gewoon in de zomer, dan was het 29 graden geweest. En dan hadden ze van die vlonders hadden ze allemaal water gelegd, en Friese okay. dingen en zo. En toen hebben ze het allemaal gewoon nagemaakt. Dus ze hebben wel ook in Friesland, maar ook in Noorwegen. In Noorwegen heb je al dingen, mm -hmm. de grote schaatsafstanden. En in uh, Nederland, in de, in de elf steden, ze hebben echt elf steden gedaan. Daar okay, zijn ze heen geweest om. Uh, maar ik heb hem twee keer gezien. Het is Leuk. een goede film. Ik heb hem nog niet gezien. Hij is echt goed. Hij is inderdaad een zijn haren Maar nou. We gaan, gaan zo direct lekker luisteren. Nou, maar dat is zo direct pas, hebben we het nu nog niet al? Nee, zo direct? Nee, maar... We hebben straks nog iemand die ons gaat inleiden. Die hebben we speciaal geïmporteerd. Ja, Dit is onze Amerikaanse collega die wij. Uh, ja, we hebben vriendelijk... Uh, nee, nee, hoe heet die? Jo Johnny Knoxville? Nee, nee, nee, DJ uh, Laszlo. Die, die, die hebben wij speciaal geïmporteerd vanuit Amerika. Die vanuit, uh, gaat wel even vanuit, ons vanuit Five City. Wat een gezelligheid. Vanuit Five City hebben we binnen gehaald. <laughs> Dit is wel iets leuks, En ook die, uh, die een bekertje. Die gaan jullie... Ja, cool, <laughs> hoe heet dat <het> die? <laughs> die gast, die uh, collega, gaan je nu horen. Oh, echt? Dus, daarna Dynabyte. Vandaag, DJ Laszlo. Hij gaat nu toch geen jongen. DJ Laszlo, vertel. Wacht, hij komt hier. DJ Laslo. V-Rock. You know, I was the first guy in my class to wear a leather jacket. That's why they chose me to introduce you to rock and roll mayhem. I even dye my hair, so I must be a rebel. Hey, if you like this music, why not listen to V-Rock? home of the vulture if you're not breathing fire yet try a little bit of this the home of rebellion and the vulture this is v-rock where rock and roll reigns supreme or we'll peck your eyes out En speciaal voor een hele, hele goede collega van mij Johan, dit draaiden we altijd voor jou Als jij net de keuken uitkwam de Dit lijf, was jouw live Ja, dat weet ik zeker Dit, dit is jouw live lied Dit is uh, Twisted System met I Wanna Rock Speciaal voor jou Johan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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In praktijklokalen van scholen in het MBO is nog steeds veel mis met de veiligheid. Dat meldt de arbeidsinspectie. In drie kwart van de onderzochte scholen was wat mis. Zo waren cirkelzaagmachines niet goed afgeschermd... of lagen er in scheikundelokalen gevaarlijke stoffen die niet veilig waren opgeslagen. Volgens de inspectie hebben de scholen wel wat geleerd van vorige controles. Zo werd in 2009 nog in negen op de tien praktijklokalen onveilig gewerkt. De Nederlandse autoriteiten houden Amerika nauwgezet op de hoogte van terreuronderzoeken. Dat blijkt uit de documenten van Wikileaks die de NOS in bezit heeft. Ook vertrouwelijke informatie wordt vrijwel direct doorgespeeld aan de Amerikaanse ambassade. Die krijgt bijvoorbeeld de namen van terreurverdachten al te horen terwijl de huiszoekingen nog bezig zijn. Juristen plaatsen vraagtekens bij de intensieve contacten. Volgens advocaat Victor Koppen worden de wettelijke kaders overschreden en is de informatiestroom niet controleerbaar. Een Tunesische oppositieleider heeft felle kritiek op het nieuwe kabinet dat vandaag is gepresenteerd. Monsef Marzouki noemt de regering van Nationale Eenheid een fars. Volgens hem zijn alle politici die Tunesië echt vertegenwoordigen door president Ben Ali verdreven. Marzouki zelf woont in Parijs. Morgen wil hij naar Tunesië terugkeren en zich kandidaat stellen voor de presidentsverkiezingen. Zuid-Afrika overweegt voor delen van het land de noodtoestand uit te roepen.